Siddi Dijkers met het NOS Journaal. Amerika en Groot-Brittannië hebben de afgelopen avond... acht locaties van Houthi-rebellen in Jema aangevallen. De landen noemen de aanval succesvol. Ze waren vooral gericht op een ondergrondse opslagplaats van de Houthis... en andere plekken die mogelijk gebruikt worden voor aanvallen op schepen. De Amerikanen en Britten hebben de afgelopen dagen... al acht keer doelen in Jema aangevallen. Die kwamen als reactie op de aanvallen van Houthis op schepen in de Rode Zee. Israël heeft twee plekken van Hezbollah aangevallen in Zuid-Libanon. Volgens het leger ging het om observatieposten van Hezbollah. De door Iran gesteunde groepering en Israël vallen elkaar geregeld aan met raketten aan de grens. Sinds het begin van de oorlog tussen Hamas en Israël. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft beslist dat grenswachten prikkeldraad mogen doorknippen bij de grens tussen Mexico en de staat Texas... Het Witte Huis wil die mogelijkheid hebben om snel bij mensen te kunnen komen die hulp nodig hebben. De gouverneur van Texas vindt het prikkeldraad juist nodig, omdat hij vindt dat de regering te weinig doet om migranten tegen te houden. In Rotterdam is vannacht een man neergestoken. Het gebeurde in de wijk Charloos in Rotterdam-Zuid. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was voor de steekpartij is nog niet duidelijk. De politie heeft nog niemand opgepakt. De NS verwacht dat vanochtend alle treinen weer volgens schema kunnen rijden. Gistermiddag ontstond er een grote stroomstoring. Daardoor konden urenlang geen treinen rijden van naar Utrecht. Rond half tien gisteravond kon het treinverkeer weer worden opgestart. Maar ook de uren daarna moesten reizigers nog rekening houden met vertraging of uitvallende treinen. Volgens de NS kon iedereen s'avonds wel weer uiteindelijk met de trein terug naar huis. Het weer, het is droog en het is een graad of vijf. De komende ochtend is het zonnig. In de middag is er wel meer bewolking. Later gaat het ook regenen. en wordt het uiteindelijk zeven tot tien graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Things took it on, so you took it home, and there we go again, so you took it on, and there I tried to see. It's too late 9. Zie Soon Be